Vanavond Computers Don't Argue, Computers Discussiëren Niet, van Gordon Dixon. Vertaling en regie, Leon Povel. 16 november 1980. Boekenclub succes. Deze kaart mag niet gekreukt of gevouwen worden. Aan de heer, Walter F. Child. 437 Moton Drive, Pandic, Michigan, Tibet Post 4,98 dollar. Beachte cliënt, wij gaan overeenkomstig uw keuze het nieuwste door ons bijzonder aanbevolen boek. Kidnapt van Robert Louis Stevenson. Aan de Boekenclub Succes, 1823 Mendy Street, Chicago, Illinois. Meneer. Kort geleden heb ik u over de ontvangen computerkaart geschreven waarop u mij de roman Kim van Rudyard Kipling in rekening bracht. Ik heb het boek pas uitgepakt toen ik het op de kaart vermelde bedrag al aan u had overgemaakt. Bij het openen van het boek bleek dat de helft van de pagina's niet bedrukt was. Ik retourneerde het boek met het vriendelijke verzoek mij ofwel een ander exemplaar te sturen ofwel het door mij betaalde bedrag terug te storten. In plaats daarvan stuurt u mij nu het boek Kidnapped van Robert Louis Stevenson. Wilt u zo goed zijn de zaak weer in orde te brengen? Bijgaand retourneer ik u het boek Kidnapped Met vriendelijke groeten, Walter F. Child. Boekenclub succes. Aanmaning. Deze kaart mag niet gekreukt of gevouwen worden. Aan de heer Walter F. Child. De wetpost 4.98 dollar. Betreft... Kidnapt van Robert Louis Stevenson. Mocht u dit bedrag inmiddels hebben overgemaakt, dan kunt u deze aanmaning als niet van toepassing beschouwen. 21 januari 1981. Aan de Boekenclub Succes, Chicago. Meneer, mag ik uw gewaardeerde aandacht vestigen op mijn brief van 16 november 1980? U achtervolgt mij nog steeds met uw computerkaarten met opdracht tot betaling van een boek dat ik niet heb besteld. In werkelijkheid is uw instelling mij geld schuldig. Met de meeste hoogachting, Walter F. Child. 1 februari 81. Aan de heer Walter F. Child, zeer geachte heer Child. Wij hebben u een reeks aanmaningen toen toekomen tot betaling van een door u gekort boek. Het verschuldigde bedrag ter hoogte van 4,98 dollar had reeds lang voldaan moeten zijn. Deze situatie betreuren wij des te meer omdat wij u op bijzonder welwillende wijze een zeer lange betalingstermijn hadden toegestaan. Als u het bovenstaande bedrag niet per omgaande overmaakt, zien wij ons genoodzaakt hoezeer het ons spijt onze vordering in handen te geven van een incassobureau. Met de meeste hoogachting Samuel Grimes, debiteur en manager. 5 februari. Aan de Boekenclub Succes. Zeer geachte heer Grimes, zou u alstublieft eindelijk willen ophouden met mijn ponskaarten en gestenselde brieven te sturen en ervoor willen zorg dragen dat een menselijk wezen zich met het beantwoorden van mijn brieven gaat bezighouden? U zou mij zeer aan uw verplichte. Ik persoonlijk ben u geen cent schuldig. U bent degene die mij geld schuldig is. Misschien zou ik mijn vordering in handen van een incassibureau moeten geven. Walter F. Child. 28 februari. Aan de heer Walter F. Child. 437 Woodlawn Drive, Bendak, Michigan. Zeer geachte heer Child... Uw financiële verplichting aan de boekenclub Succes ter hoogte van 4,98 dollar verhoogd met rente en kosten is ter incassering aan ons bureau doorgegeven. De hoogte van het verschuldigde bedrag is intussen gestegen tot 6,83 dollar. Wij verzoeken u dit bedrag omgaand aan ons over te maken, anders zien wij ons genoodzaakt u tot betaling te dwingen. Jacob Harsh, vice vicepresident. 8 april. Zeer geachte heer Tjaart, u hebt ons vriendelijk verzoek om uw algeruime tijd in schuld aan de boekenclub-succes te voldoen, genegeerd. Het bedrag is met samengestelde interest en kosten gekomen op 7,51 dollar. Wordt dit bedrag niet voor 11 april 1981 overgemaakt, dan zien wij ons genoodzaakt de zaak in handen te geven van onze advocaten ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure. Ezekiel Haas president 29 april Aan de heer Walter F. Child, 437 Woodland Drive, penduk Michigan. Zeer geachte heer Child, de boekenclub Succes heeft van u een schuld in te vorderen en heeft ons opgedragen een gerechtelijke invordering aanhangig te maken. Deze schuld is inmiddels opgelopen tot 10,1. Indien u dit bedrag voor 5 mei 1981 aan ons overmaakt, kan de zaak nog worden bijgelegd. Zijn wij echter tot dat tijdstip niet volledig voldaan, dan moeten wij stappen ondernemen voor een gerechtelijke invordering. Wij zijn ervan overtuigd dat u een gerechtelijk bevel tot betaling zult willen vermijden, omdat de registratie van die aard uw kredietwaardigheid nog lang nadelig zou beïnvloeden met de meeste hoogachting M. Pruitt, jr. advocaat. 4 mei. Aan Mr. M. Pruitt, jr. Advocaat, Chicago. Zeer geachte heer Pruitt. U zult nauwelijks kunnen beseffen hoe blij ik was... ...in deze zaak eindelijk een brief van een menselijk wezen te ontvangen... ...waaraan ik alles kan uitleggen. De hele kwestie is gewoon belachelijk. En ik heb dat ook in mijn brieven aan de boekenclub Succes. Uitvoerig toegelicht. Maar ik had mijn brieven net zo goed aan de computer kunnen sturen... ...die al die kaarten ponst. Laat u mij nog één keer in het korte gang van zaken beschrijven. Ik had een boek besteld van Rudyard Kipling, Kim, voor de prijs van 4,98 dollar en 98 cent. Toen ik het bij toegezonden pakket openmaakte, ontdekte ik dat de helft van de pagina's onbedrukt was. Maar op dat moment had ik mijn cheque met het bedrag van de rekening al weggestuurd. ...zond het boek dus terug en vroeg mij een volledig exemplaar te sturen of mijn geld terug te starten. Daarvoor in de plaats kreeg ik het boek Kidnapped van Robert Louis Stevenson, dat ik niet besteld had. Maar nu wil men de prijs van dit boek laten invorderen. Ik wacht echter nog steeds op de terugbetaling van het bedrag voor het exemplaar Kim dat ik niet heb gekregen. Dat is de hele geschiedenis. Misschien kunt u mij helpen de zaken in het reinen te brengen, uw zeer opgeluchte Walter F. Child. P.S. Ik heb overigens het exemplaar van Kidnapped onmiddellijk geretoneerd, maar ook dat heeft kennelijk niet geholpen. Men heeft niet eens de ontvangst van het boek bevestigd. 9 mei. Zeer geachte heer Child. We hebben geen enkel bewijs dat een of ander werk dat door u van Boekenclub Succes werd ontvangen, zou zijn geretoneerd. Het is ook nauwelijks aannemelijk dat de boekenclub Succes... ons onder de door u geschetste omstandigheden de opdracht zou hebben gegeven... de uitstaande schuld van u in te vorderen. Als we uw betaling niet binnen drie dagen, dus voor de 12e mei 1981, ontvangen... zien we ons genoodzaakt gerechtelijke stappen aan te maken. Met de meester Hoorachting en Pruitt Jr., advocaat. 26 mei. Aan de heer Walter F. Child, Bendek, Michigan... Hierdoor delen wij u mede dat voor deze rechtbankheden ...de 26 mei 1981... ...een klacht werd ingediend ter verkrijging van een gerechtelijk bevel... ...tot betaling van een bedrag van... ...1,5.66 dollar... ...inclusief de kosten van het geding. De aanklacht werd ontvankelijk verklaard en in die overeenkomstig von is uitgesproken. Betaling kan worden gedaan ten namen van de rechtbank of rechtstreeks aan de ijzer... Wordt het geld aan de eiser uitbetaald, dan moet in ontvangstbewijs worden voorgelegd aan deze rechtbank om u uit dit vonnis voortvloeiende verplichting te schrappen. Volgens de korte links uitgevaardigde wet op gerechtelijke vorderingen bij rechtsbijstand, kan tegen u, indien u een burger bent van een andere staat, de vordering ook bij de rechtbank in uw staat aanhangig worden gemaakt. Zodat het bevel tot invordering zowel van hieruit als ook in de staat Michigan kan worden uitgevaardigd. Deze kaart mag niet gekreukt of gevouwen worden. Het vonnis de dato 26 mei 1981 werd uitgesproken op grond van paragraaf 15.66 dollar. Veroordeelde Child Walter F. Woonplaats 437 Woodland Drive, Pendek, Michigan. Met het verzoek om gelijkluidende inschrijving van het vonnis bij rechtbank. Parkejoen, Pendek, Michigan. Opgeëist bedrag, pa, pa, pa, paragraaf 941. Rechtbank Parkejoen Griffy, 1 juni 1981. Beste Harry, ingesloten computerkaart van de rechtbank Chicago over F. Walter... ...heeft een ingeponst kengetal van de 1500-serie. Daardoor valt hij onder het strafrecht. ...en zo mede in jouw resort en niet in mijn civielrechtelijk. Ik stuur hem dus aan jouw computer door. De mijne kan er echt niks mee beginnen. Hoe gaat het? Joe. Archief van de recherche. Pemduk, Michigan. Deze kaart mag niet gekrukt of gevouwen worden. Veroordeelde Child F. Walter. Datum. 26 mei 1981, adres 437 Woodlawn Drive, Bendek, Michigan. Misdrijf volgens paragraaf 1566, rectificatie 1567, omschrijving van het misdrijf, kidnapping, datum 16 november 1980, opmerkingen. Onmiddellijk arresteren. 2 juni. Aan de heer P. Grimes, vice-president van de boekenclub Succes, 1823 Main Street, Chicago, Illinois. Meneer, u hebt de zaak nu ver genoeg gedreven. Ik moet morgen voor zaken naar Chicago. Ik zal u bij die gelegenheid opzoeken en wij zullen de zaak eens en voor altijd in het reine brengen en vaststellen wie wie iets schuldig is en hoeveel. Water F. Child. Hoofdcommissariat van politie, Tandak, Michigan. Aan hoofdcommissariaat van politie te Chicago, Illinois. De veroordeelde F, volledige voornaam niet bekend. Walter wordt hier op grond van uw mededeling omtrent veroordeling wegens kidnapping van een kind genaamd Robert Louis Stevenson op 16 november 1980 opgespoord. Onderzoekingen hebben aan het licht gebracht dat de verdachte uit zijn woning 437 Woodland Drive in Bendak is gevlucht en zich weer in uw gebied zou kunnen ophouden. Mogelijk contactadressen in uw gebied. De Boekenclub Succes, 1823 Bendy Street, Chicago, Illinois. Verdachte lijkt niet gevaarlijk. Verzoek om arrestatie en bericht hiervan. Hoofdcommissariaat van Politie, Chicago, Illinois. Aan Hoofdcommissariaat van Politie, Bendek, Michigan. Betreft. Uw verzoek om arrestatie F, volledige voornaam onbekend, Walter, gezocht wegens vergrijp tegen paragraaf 1567, misdrijf, kidnapping. Verdachte gearresteerd in het bureau van Boeker Club Succes waar hij optrad onder de schuilnaam Walter F, Child en probeerde 4,98 dollar van 1 Samuel Crimes, een employé van de instelling, los te krijgen. Wordt in afwachting van uw aanwijzingen vastgehouden. Hoofdcommissariaat van Politie de Pentag, Michigan aan Hoofdcommissariaat van Politie de Chicago, Illinois. Betreft F. Walter, alias Walter F. Child. Gezocht wegens kidnapping in uw gebied. Beverte. Uw computer. Ponsguide, met het vonnis van 27 mei. Kopie van ons recherchearchief. ...ponskaart wordt aan uw computerafdeling doorgezonden. Archief van de Recherche, Chicago, Illinois. Deze kaart mag niet gekreukt of gevouwen worden. Veroordeelde. Correctie. Ontbrekende gegevens worden nagezonden. Volgens paragraaf 1567. Van nummer 456789. Dossier van de rechtbank. Blijkbaar verkeerd opgeborgen en niet te vinden. Opdracht. Ter veroordeling voorgeleiden op 9 juni 1981 voor de rechtbank bij de rechter John MacDivitt. Aan Mr. Tony Malagassi, documentatie. Beste Tony, dinsdagmorgen moet ik het eindoordeel vellen over een reeds vroeger gestrafte misdadiger. Maar de dossiers van de rechtbank zijn blijkbaar verkeerd opgeborgen. Ik heb dringend enige informaties nodig. Betreft F. Walter, Vonnis nummer 45... 6789 strafrecht. Bijvoorbeeld, hoe staat het met het slachtoffer van de ontvoering? Een kind genaamd Robert Louis Stevenson. Werd het slachtoffer gewond? John McDevitt. 3 juni. Aan afdeling dossieronderzoek. Betreft vonnis 456789. Werd slachtoffer gewond? Tonio Malagasi, documentatie. 4 juni. Aan het Bureau voor de Statistiek van de Verenigde Staten, afdeling inlichtingen, betreft Robert Louis Stevenson. Vraag informaties over bovengenoemde aan afdeling dossieronderzoek, archief van de recherche, hoofdcommissariaat van politie, Chicago. 5 juni. Aan afdeling dossieronderzoek. Archief van de recherche, hoofdcommissariaat van politie Chicago. Betreft, uw vraag betreffende Robert Louis Stevenson. Dossier nummer 189623. Antwoord, genoemde overleden in leeftijd van 44 jaar. Zijn aanvullende informaties nodig? Afdeling inlichtingen, Bureau voor de Statistiek der Verenigde Staten... 6 juni. Aan Tony Yoma Lagasi, documentatie. Betreft vonnis nummer 456789. Slachtoffer dood. Afdeling dossieronderzoek. 7 juni. Aan rechter Alexander McDivitt. Beste Jack, betreft vonnis 456789... Het slachtoffer van de kidnappingzaak werd vermoedelijk vermoord. Op grond van het merkwaardig genoeg ontbreken van elke informatie... over de moordenaar en zijn slachtoffer... neem ik aan dat hier sprake is van een moord door een bende. Dit slechts voor je eigen informatie. Ik verzoek je mij niet als bron te citeren. Deze Stevenson, het slachtoffer, komt me echter op de een of andere manier bekend voor... Misschien boerde hij tot een band aan de oostkust... omdat ik mij zijn naam op de een of andere manier herinner... in verband met piraten en een begraven buit. Waarschijnlijk zo'n havengangster uit New York. Zoals gezegd, dit alleen maar voor jouw persoonlijke informatie. Als ik verder op een of andere manier behulpzaam kan zijn... Groeten, Tony Malagasy. Documentatie. 8 juni. Beste Tim... Jammer genoeg kan ik onze afspraak om te gaan vissen niet nakomen. Ik ben als verdediger toegewezen aan een man die morgen wegens kidnapping voor de rechtbank verschijnt. Misschien had ik mij aan de zaak kunnen onttrekken. En McDuffitt, die vonnis moet wijzen, zou me zeker geholpen hebben. Maar dit is het meest krankzinnige geval dat ik ooit ben tegengekomen. De aangeklaagde is blijkbaar niet alleen maar aangeklaagd, maar al één keer veroordeeld. En wel op grond van een verwisselingscomedie die te ingewikkeld is om hier uit te leggen. Hij is niet alleen onschuldig, hij heeft zelfs de best gefundeerde schadeclaim die ik ooit onder ogen heb gehad. En wel tegen een grote boekenclub in Chicago. En zo'n zaak fascineert mij natuurlijk. Het lijkt ongelooflijk, maar verdomd mogelijk als je bedenkt dat we leven in een tijd van machinaal opgeslagen dossiers, dat een volmaakt onschuldige man in zo'n situatie gebracht kan worden. Maar het is gewoon een kleinigheid om de vergissing op te helderen. Ik heb MacDifford om een onderhoud voor de zitting gevraagd... en dan zal ik hem de situatie uitleggen. In aansluiting daarop zal ik dan in alle rust... met mijn dan weer op vrije voet staande man gaan praten over zijn schadeclaim. Je Mike. 10 juni. Beste Tim, in haast. Ook de komende week wordt het niets met vissen. Het spijt me. Je zult het niet geloven. Mijn cliënt, onschuldig als een lammetje, is wegens moord op de man die hij zou hebben gekidnapt... ter dood veroordeeld... Ik heb de hele geschiedenis aan rechter McDivitt voorgelegd. En toen hij mij de situatie uitlegde waarin hij zich als rechter bevond, viel ik zo wat van mijn stoel. Niet dat het mij niet gelukt was hem te overtuigen. Ik had nog geen drie minuten nodig om hem duidelijk te maken dat mijn cliënt geen minuut achter de muren van de arrondissementsgevangenis had mogen zitten. Maar hou je vast, McDivitt kon niets aan de zaak veranderen. En wel omdat mijn cliënt, volgens inlichtingen van de rechtbankcomputer, al schuldig bevonden was. Omdat de dossiers onvindbaar waren, ze hebben natuurlijk nooit bestaan, maar daarover mag ik mij niet meer uitlaten, moest de rechter zich aan de beschikbare gegevens houden. En in het geval van een reeds gevondenste gevangene bestond er voor McDivitt alleen nog het alternatief van veroordeling tot levenslang of tot terechtstelling. Maar op de dood van het kidnappingslachtoffer staat volgens onze wetten de doodstraf. Met de nieuwe wetten over de termijn voor het indienen van requesten die in verband met het nieuwe systeem van de elektronisch gearchiveerd dossiers is ingekort om een unfaire vertraging en psychische vreedheid jegens veroordeel te voorkomen, heb ik nog maar vijf dagen om een request in te dienen en tien dagen om de zaak uit te vechten. Ik hoef je niet te zeggen dat ik geen tijd zal verspillen aan een request, maar onmiddellijk een verzoek om gratie bij de gouverneur zal indienen. Daarna zal het toch wel niet moeilijk zijn om aan deze vars een einde te maken. McDivitt heeft zich eveneens tot de gouverneur gewend en verklaart dat dit voor ons belachelijk is, maar dat hem geen andere keus werd gelaten. Op grond van onze gemeenschappelijke stap zou het ons moeten lukken per omgaande gratie te verkrijgen. En dan gooi ik de hele rommel aan de kant en gaan we vissen. Groeten, je Mike. 17 juni. A Mr. M. Reynolds, 49 Water Street, Chicago, Illinois. Zeer geachte heer Reynolds, in antwoord op uw gratieverzoek ten behoeve van Walter F. Child, tussen haakjes F. Walter) moet ik u helaas mededelen dat de gouverneur zich met de leden van het gouvernementscollege voor het Centrale Westen in Europa bevindt voor de bezichtiging van de Berlijnse muur. Hij wordt pas aanstaande vrijdag terugverwacht. Ik zal hem uw brief en uw gratieverzoek onmiddellijk bij zijn aankomst overhandigen, met de meeste hoogachting Clara Jilks, secretaresse van de gouverneur. Maandag 27 juni. Aan Mr. M. Reynolds. 49 Water Street, Chicago, Illinois. Beste Mike. Hoe staat het met de gratieverlening? Over vijf dagen moet ik terechtgesteld worden. Uw Walter. Woensdag 29 juni. Aan Walter F. Child. Tussen haakjes F. Walter. Celleblok E. Staatsgevangenis Illinois. Beste Walter. De gouverneur is teruggekomen, maar werd onmiddellijk naar het Witte Huis in Washington ontboden om zijn opvattingen over de voorgestelde supraregionale afwateringssystemen uiteen te zetten. Ik bivakeer op zijn drempel en ik zal mij op hem storten zodra hij aankomt. Ik ben met u van mening dat de situatie toch wel ernstig is geworden. De directeur van de gevangenis, Mr. Alan McGroder, zal u deze brief zelf overhandigen en zich persoonlijk met u verstaan. Luistert u alstublieft naar hem en volgt u zijn raad op. Ik sluit brieven van uw familieleden in... die u eveneens bezweren naar de directeur te luisteren. Uw Mike. Donderdag 30 juni. Aan Mr. M. Reynolds. 49 Water Street, Chicago, Illinois. Beste Mike. Dus twee haakjes. Deze brief wordt door directeur McGruder zelf naar buiten gesmokkeld. Terwijl ik hier in mijn cel met directeur McGroeder sprak, kreeg hij het bericht dat de gouverneur eindelijk naar Illinois was teruggekeerd en morgen vroeg op zijn bureau zal zijn. Morgen is het vrijdag. Dat moet voldoende zijn om gratie te bewerkstelligen en nog tijdig aan de leiding van de gevangenis te doen toekomen opdat mijn op zaterdag gestelde executie wordt afgelast. Daarom dacht ik dat het beter was om het vriendelijk aanbod van de directeur... ...mij bij een vluchtpoging te helpen af te wijzen, omdat hij me niet kon garanderen... ...dat ik werkelijk buiten het gezichtsveld van alle bewakers zou blijven als ik het zou wagen. En ik zou niet willen riskeren dat ik bij een vluchtpoging werd neergeschoten. Alles zal nu zeker in orde komen... Een zo fantastisch opgeblazen zaak als de mijne moest immers vroeg of laat onder zijn eigen gewicht bezwijken. Uw Walter. Vrijdag 1 juli. In naam van de Bondstaat Illinois. Ik, Jober Denia Willekens, gouverneur van de staat Illinois, met alle gezag en alle rechten van dit ambt bekleed inclusief het recht aan die gratie te verlenen die of wel ten onrechte zijn veroordeeld of om andere redenen de executieve genade zijn, besluit en verklaar heden de eerste juli 1981 dat Walter F. Child, tussen haakjes F. Walter, die op grond van een rechtelijke dwaling voor een misdrijf waarin hij part nog deel heeft, gevangen zit, volledige gratie wordt verleend. En ik gelast de verantwoordelijke instanties die genoemde Walter F. Child tussen haakjes F. Walter gevangen houden hem onmiddellijk en onverwijld op vrije voeten stellen waar hij zich op dit moment ook mag bevinden en op geen wijze zijn bewegingsvrijheid langer te beknotten. Interantelijke dienst voor aangetekende stukken. Deze kaart mag niet gekreukt of gevouwen worden. Foutieve verzending van het document aan de gouverneur Joubert Daniel Willikens betreft gratiebeschikking voor Walter F. Child, 1 juli 1981. Zeer geachte collega, u hebt het nummer voor de aangetekende zending. Vergeten verzoek. biedt u het document opnieuw aan onder bijvoeging van deze pondskaart en formulier 876. Waarmee de uw dienst aan het verzoek voor een eilbehandeling voor genoemd document voldoet. Formulier 876 moet door uw chef worden getekend. Hernieuw de aanbieding op. Eerst volgende dag waarop het bureau voor aangetekende stukken is geopend. In dit geval, dinsdag, de 5 juli, 1981. Ieder die lid van een boekenclub is, of was, als het hem gelukt is er van los te komen, zal het met me eens zijn als ik beweer dat deze geschiedenis helemaal niet zo onmogelijk is, maar onthutsend plausibel. In ons dinsdagavondtheater hoorde u vanavond Computers don't argue, computers discussiëren niet, van Gordon Dixon. De medewerkenden waren Tom van Beek, Joker van den Berg, Willy Bril, Bert Dijkstra, Ellie Den Haring, Broes Hartman, Eva Jansen, Paul van der Lek, Trudy Liboezan, Arp Orizant, Joker Rijtsma Hagelen, Vesia Rone, Frans Somers en Frans Vaassen. Vertaling en regie, Leon Povel.